Het zijn vooral aanvallen door extremisten, bombardementen om gewapende groepen te bestrijden... en geweld om bijvoorbeeld studentenprotesten te onderdrukken. Alleen al in Jemen raakten meer dan 1500 scholen en universiteiten beschadigd. In Sudan is een vrouw van 19 ter dood veroordeeld voor de moord op haar man. Ze zou dat hebben gedaan uit zelfverdediging... Hij had haar, toen ze net waren getrouwd, verkracht. Toen hij het daarna nog een keer probeerde, stak ze hem dood. De vrouw was tegen haar zin uitgehuwelijkd. Actievoerders vragen de president van Sudaan om de vrouw gratie te verlenen... en haar niet op te hangen, zoals de rechter heeft bevolen. De politie heeft een inwoner van IJmuiden aangehouden voor een steekpartij na de voetbalwedstrijd Telstar tegen de Graafschap. Na die wedstrijd liep het uit de hand. Er ontstond een wegpartij. Eén persoon werd neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen. En rond deze tijd begint het Eurovisie Songfestival. De wetkantoren tippen Noorwegen, Zweden en Moldavië als grootste kanshebbers voor de halve finale. De Nederlandse inzending, Whalen haalt volgens de inschatting net de finale. Hij staat nu op plek negen. De eerste tien mogen door. Whalen is als achtste artiest aan de beurt. Dat is tussen half tien en tien. En na elf uur wordt de uitslag verwacht. Het weer dan nog, het is droog, de bewolking trekt weg. Komende nacht is er kans op mist. Het kwik daalt naar minimaal 3 graden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog bij 16 tot 20 graden. En zaterdag begint vrij zonnig bij 20 tot 24 graden. In de loop van de middag buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, Alternative FM. Ja, wat moeten we nou zeggen? We hebben even een experiment uh, gedaan. CFM uh, uh, ja. Sport Live meets Alternative FM. En uh, ja, Marcus, je zit geweest geweest erbij hè? He? Uh, ja. ja, het had leuker geweest dat we natuurlijk wat gewonnen hadden. Ja, maar dat, dat, dat is nu eenmaal niet het geval. Nou ja, want soms zit het mee. En soms zit het tegen. <laughs> ja, nou ja, goed. Jij bent niet de, de allergrootste sportliefhebber, nee. uh, geloof ik. Nee, nee, nee. Uh, het, het interesseert je helemaal ook geen bal. Wat dat, wat dat gaat in. Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Ja, uh, een bal. <laughs> daar ging het wel eigenlijk om met uh, ja, 22 mannen die achter een zak lucht aan uh, lopen. Maar goed, uh, Zandvoort heeft aan het kortste eind getrokken vanavond. Ja, het zijn er iets meer. Dat de een nog achteraan. Ja, nou ja, goed. Maar die doet niet in het spel mee. Tenzij hij uh, uh, uh. af en toe een uh, bal <laughs> tegen zijn kanus aankrijgt. Ja, dan, uh, dan doet hij mee. Maar goed. Maar voor de rest is het. Uh, dit wetenschappelijke experiment. We hadden, ik had er zoveel zin in. Ik denk, nou, dat wordt wel een nulletje of 5, 6. Iedereen in zijn antwoord uh, had zoiets van. Ja, dat wordt wel een walkover. Wordt het 2-3. Ja, en dat tegen net een gedegradeerde derde klasser. die naar de vierde klasse gaat. Tegen een gepromoveerde. want ze stonden nog een paar weken geleden nog op een platte kar. Naar de tweede klasse. Dat is toch wel erg dramatisch. Je zal maar Tetson jij heeten. Maar goed. Um, dit was uh, voorlopig even het... Uh, ik heb nog uh, even dat uh, verhaal van jou uh, op bevrijdingspop. Dat gaan we zo even nog uh, met, uh, met je doornemen. Want je hebt nog iets uh, leuks uh, gedaan. Had ik uh, begrepen toch? Ik uh, heb er een hoop leuks gedaan. Op mijn ja, ja, ja, ja. ja dat, dat kunnen we nog wel even zo uh, meenemen. Maar uh, dat gaan we niet uh, doen voordat we even gewoon een uh, nummer hebben gedraaid. En we kijken nog of we iemand van voetbal in Haarlem... nog eventjes aan de telefoon uh, kunnen krijgen. Een van onze collega's uh, op de zondagmiddag. Uh, want uh, nou ja, ze zijn allemaal druk uh, bezet, heb ik een beetje stellig, uh, stellig het idee. Dus laten we maar gewoon beginnen met het uh, derde uur van deze Alternative XL... Meet CFM Sport live. En dat doen we met deze. Next shape. Victims of money. Dit is het toch mooi. Circle of Blame van Ion. En daarvoor Nexus Shape. We begonnen even iets anders. Dit tweede uur. Normaal gesproken kom ik altijd naar het eerste plaatje. Maar we hadden al een gesproken woord. En dat had meer te maken met de anti-sport die Marcus heeft. En het hebben wat ik een beetje heb. En dan kom je dus uit bij dit speciale programma. Alternative FM meets CFM Sport Live. Straks gaan wij praten nog even met Martijn Prinsen. Die ik normaal gesproken op de zondagmiddag aantref. In het programma CFM Sport Live. Want dat was de bedoeling. Maar goed, hij heeft nu even andere zaken aan zijn hoofd. Dit is natuurlijk nog steeds een muziekprogramma. En dus zal de muziek ook een beetje de boventoon gaan voeren. Deze dame gaat over twee weken hier bij ons. Uh, lekker komen spelen. Uh, doet ze, denk ik, uh, nog met een uh, gitarist. Uh, Lieselot heet ze uh, van de rechternaam. Maar ze vormt haar band met uh, Lilith Marlott, Merlot moet ik eigenlijk zeggen. En dat nummer dat heet Concrete Heart. I'll never forget the night on which you first laid eyes.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 You weren't there, and all I wish was for you to stroke my hair. If you had stayed, I would let you catch a spark through the mighty wall. Of je echo. Over twee weken dus hier te bewonderen in de, dit theater bij CFM, in een studio. En dan wordt hij weer omgetoverd tot een, een speeltuintje voor muzikanten. Uh, wat minder leuk voor het speeltuintje is in Hillegom, want de SV's antwoord heeft verloren. Maar je uh, hebt dan altijd een goede collega aan de andere kant van de telefoon zitten in de, in de persoon van Martijn Prinsen. Martijn, goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, normaal gesproken uh, treffen wij elkaar op de zondagmiddag. En jij hebt het ook even met, met misschien iets wat andere ogen naar de wedstrijd uh, zitten kijken. Joop is een klein beetje gekleurd, maar goed. <laughs> Want uh, we hebben toch uh, een, uh, ja, een kleine demoskee uh, vanavond hebben meegemaakt, denk ik. Ja, klopt helemaal. Ja. En uh, goed, ik heb uh, niet, ik weet niet precies wat Joop uh, gemeld heeft, maar uh, ja, ja. Ik, ik heb zo'n het idee dat er uh, enige frustratie in je zit, Ja! En dat is hoor. <laughs> ja. Uh, um, uh, er werden al uh, wat uh, toespelingen gemaakt over een scheidsrechter die uh, bij een andere brillenwinkel eigenlijk uh, zijn uh, bril had moeten, moeten kunnen halen. Maar goed. <laughs> Ja, weet je, um, uh, Zandvoort kwam met dik verdiend na 10 minuten al op, op een edel voorsprong. Mm. En uh, had eigenlijk ook uh, op 2-0 moeten komen. Een uh, bal van uh, Bidwater Water raakte de onderkant van de lat. Springt mm. in het doel, uh, springt er weer uit. En iedereen zag dat het een, een doelpunt was. Behalve uh, de scheidsrechter en zijn, uh, zijn assistent. En uh, nou ja, goed, daardoor uh, bleef, uh, bleef Spahnouder wel in leven. Nou goed, uh, uiteindelijk um, uh, wordt het, uh, het 2-0. Uh, schitterende goal van Castelfries op aangeven van dit water. Uh, Ja, en eigenlijk daarna ging het, uh, ging het mis. Uh, en ja, ik kan, ik kan uh, Joop daar wel een klein beetje gelijk in geven. Want uh, de eerste uh, doelpunt van uh, Spanwoude, ja, dat was een, een kopbal van een, een, een, een vleugelaanvaller van Spaarmouden. Die uh, kort de goal, maar de doelman van uh, Zandvoort, uh, Kerkman, die, die haalde de bal er nog uit. En die kon die, dit nou... Uh, laat ik het zo zeggen, wiskundige gezien, <laughs> kan die wel nooit achter de lijn gegaan zijn. Ja. En ja, de, de, de assistent die, die zegt van ja, doelpunt. 2-1, nog niks in de hand. 2-2 door, uh, doordat er man buiten school stond. <coughs> en eigenlijk bij de laatste goal van, zo, van was dat weer het geval. Of van, uh, van Spouwoude. Ja goed, uh, ja, dan sta je uiteindelijk met lege handen. Ja, ik kan me dus dat het een beetje het beeld voorkrijgen... dat het geen prettige ja, sfeertje hangt in die kleedkamer van de SV Zandvoort. Nee, dat denk ik ook niet. Nee? Je merkt de laatste 20, 25 minuten al dat er nodige frustraties uh, zichtbaar waren. Mm -hmm. Zowel op als langs het veld. En uh, ja, de organisatie van de Cup die heeft het een stukje respect en fairplay... in het faan staan. En dat was af en toe wel ver te zoeken... Puur uit frustratie. Na afloop werd ook als runner up werd Zandvoort gehuldig. En toen kwam de helft van het team kwam Veldt op om de medaille op te halen. Misschien niet helemaal zoals het hoort. Uiteindelijk spelen van een toernooi, of topscorer van het toernooi is Jan op weg geworden. Dat is een soort van doekje voor het bloeden. Maar, um, nou ja, uh, we hebben het al uh, live uitgezonden op voetbal Haarlem. Je ja. ziet er duidelijk dat die uh, eigenlijk kan het gestolen worden. Uh, ja, dat lijkt mij ook. Uh, maar ik denk dat er een trainer bij uh, SV Sparenwoude in de persoon van Edwin Eeftink, die is daar wel heel erg blij mee, geloof ik, toch? Ja, uh, die werd net al helemaal emotioneel. Uh, die man die heeft uh, een aantal jaar bij Zandvoort uh, gezeten. Hij heeft echt stappen gemaakt met, uh, met zijn ploeg. In plaats van uh, uh, echt alleen maar lange ballen op zijn Engels uh, zit er inmiddels wel wat voetbal in. Mhm. Mm maar hij vertrekt naar dit jaar. Uh, hij is bijna gedegradeerd uit de derde klasse op zondag. Mm. Ja, en als je dan nou op deze manier toch nog een leuk prijsje weet te pakken. Want er is dus eerlijk, er doen 48 teams mee. Mm. Als jij uiteindelijk gewoon met die beker in je handen staat, dan mag je trots zijn denk ik. Dat, dat geloof ik ook wel. Dus bij SV Sparenwoude gaat de vlag uit uh, denk ik. En uh, ja, uh, ze staan op het punt om naar die vierde klasse te gaan. Maar dat, uh, ja. dat zal ze verder weinig uitmaken met, uh, met deze beker uh, terug naar uh, Sparendam. Uh, ik denk dat het een klein beetje helpt. Dat geloof ik ook. Martijn, ik vond het weer even reusleuk leuk dat ik je even troef op deze donderdagavond. Een ongebruikelijk tijdstip. Maar ik vond het toch wel even tof dat je dit even nog hebt willen doen. Heel goed. En dan spreken wij elkaar over anderhalve week. Want komende zondag ben je er niet, geloof ik, toch? dan is collega Ricardo... Ja, dat vermoeden had ik al. Dus dan zal het over twee weken worden. Want dan gaan we je weer tegenkomen hier. Helemaal goed. Dankjewel. Fijn Ja, Oké, okay, dat was Martijn Prinsen van voetbal in Haarlem. Maar ook CFM Sport collega, want dat doet hij tegenwoordig ook. We uh, gaan weer gewoon verder met een fijn nummer hier van Jeruzalem, Een van de twee dames die als rode draad is van, uh, van deze Alternative FM XL. Maybe we'll still got time samen met Jan Kooijman.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 I just want to say that you're on my mind. And I just need to wait for another sign. Is it too late to try? Is it too late to cry? Enough to see And I turn and hope that you are looking You're just too Dus wat hier met z'n tweeën uit uh, volle borsten mee uh, te, te, te zingen hier. De Girl You Love van de uh, Dammers. Daarvoor natuurlijk uh, Jeruzalem met uh, uh, Maybe We Still Got Time. Uh, maar ja, dat wekt ook geen verbazing met de, la of, uh, de eerste genoemde moet ik eigenlijk zeggen. Want uh, die is hier ook meerdere malen geweest uh, bij ons uh, in de uitzending. Wat alleen opvallend is, is dat uh, hier eenmalig in deze ruimte is geweest. En meerdere malen in de kleine ruimte die we toen nog hadden aan het Gasthuisplein. In Zandvoort. Ik was uh, trouwens uh, vandaag, uh, Marcus, kwam ik nog even een oud collega tegen. Want het is Hemelvaartsdag. En als het Hemelvaartsdag is, dan is het Douwtrappen geblazen. En Douwtrappen, dan denk ik aan Menno Hoekstra. En ja, waar ging het weer over? <lacht> het ging weer dus over. Nou, ik zie jou alweer uh, knikken. Uh, nou, ik hoef het je niet te vragen, denk ik. Menno Hoekstra, onze oud... Uh, ja ja, en, oud waar het er, en, het, en waar gaat het dan over? Als we het uh, hebben over... Ik denk uh, dat, over... dat we allemaal in de buurt van Chef Special uh, Ja, komen. precies. Ja, anders <laughs> ja, woorden uit mijn mond. Um, dan hebben we het ook uh, even... Uh, want we hebben de naam genoemd. Uh, uh, Hoekstra is genoemd. Maar hij uh, had ook nog uh, bemoeienis met... Uh, nou ja, op de achtergrond uh, als uh, websitebouwer voor de bevrijdingspop. Uh, Daar had hij ook nog wat uh, vroeger, mee te maken. ja. Vroeger. Uh, en dan, kom ik, uh, dan heb ik weer een heel slecht bruggetje gemaakt naar Bevrijdingspop. Uh, daar was jij uh, <laughs> vorige week... Non-impressed bij dit bruggetje. <laughs> ja, nou, nee, het was ook niet echt een, een daverend bruggetje. Maar uh, je had nog een amuzant uh, verhaal. Uh, want uh, natuurlijk, de grote jongens... En ja, met alle respect uh, gesproken, wat ik uh, heel erg gun... is Nemesis natuurlijk op het hoofdpodium die uh, ja. Bevrijdingspop mocht openen. Maar we hadden natuurlijk ook nog een uh, jubileum podium en een podium van de vrijheid. en Een plein jij, van de vrijheid. Ja, maar, dat bedoel ik. En plein van, van de, de vrijheid he. stond onder andere Dylan. Ja, van de Low-Erex-Sound-System. System. Ja, precies. Uh, en ik, uh, jij, jij had een aardig uh, verhaal, geloof ik. Ja, toch? ik doe dan ook nog een stukje fotografie. En daaronder ook nog timelapse fotografie. Dus we hebben die ja. camera draaien. En daar ja. komt een filmpje van. En bij zo'n filmpje moet altijd een stuk muziek. Ja. En het is altijd een geneuzel om op YouTube ook iets met muziek te vinden. We willen altijd iets van een bevrijdingspop Maar ook dat blijft altijd wel lastig. Ja. Maar Dylan vond het wel leuk om een stukje muziek aan te leveren. Dus het filmpje wat je nu op YouTube gaat vinden van een bevrijdingspop... en dan namelijk het stuk van bevrijdingspop nu vanuit Houtpodium... Ja. heeft de muziek van Dylan eronder staan. Een snippet vanuit dat. Kijk. Dat, dat, dat, daar zal hij niet zo gauw nee tegen zeggen. Want uh, kijk, als ik denk zo niet dat, hij nee, zal, uh, dat geloof ik ook niet. Dat hij zal komen aankloppen met: uh, uh, Hallo, dit mag niet. <lacht> Vooral niet omdat niet. hij het stuk zelf gestuurd heeft, dus dat speelt ook. Ja, uh, en bovendien, hij is ook uh, drie of vier keer hier al geweest. Dus, uh, en een vijfde uh, lijkt mij toch ook wel in de maak, uh, denk ik. Met het uitbrengen van het album. Uh, van uh, afgelopen maand uh, zit dat, dat denk ik ook nog wel in. Dus uh, ja, uh, dat, dat is een beetje het, het verhaal, want als jij op een gegeven moment iets erop wil knallen eh, met een filmpje ergens op het internet, dan beginnen ze gelijk alweer te piepen van eh, ja, maar er zijn ook rechten ja. die eh, betaald moeten worden. En eh, met, al, met andere woorden, je, je filmpje en je, waar je bloed, zweet en tranen, die kan gelijk, eh, nou ja, niet de prullenbak in, maar dan moet er wel afgehaald worden. Ja. Dan halen ze of de muziek halen ze er vanaf, ja. of je moet de muziek vervangen. Maar omdat wij ook wel proberen het filmpje bij de muziek aan te laten sluiten, is dat allemaal wel vervelend. Ja. Ik heb dit ook al een keer in zo'n dispuut gehad van uh, ja. Maar of ze doen gewoon alleen maar demonetization. Dan mag je dan verdienen dus niks aan de reclame. Maar dat doen we sowieso niet. Dus dat. Nee, nee lijkt me, lijkt me duidelijk verhaal. Goed, uh, dat was het verhaal van Lowe en Exound. We hadden het wel, denk ik, naar zien, hè, denk ik. Ik denk het wel. ja. Ben jij nog überhaupt in de buurt van het hoofdpodium geweest? Of is dat een onneembare vesting voor fotografen en allerlei andere. Nee, nee maar ik, uh, ik fotografeer zelf het Jupilar podium, eigenlijk elk jaar weer. Uh, dit jaar kwamen nog een fotograaf tekort, eigenlijk twee tekort. Dus ja. ik ben meestal bij Jupilar podium geweest. Ik ben heel even bij het hoofdpodium geweest voor de laatste act, Ellen ja. Clark. Maar ik vind het podium vind ik leuker. De artiesten zijn leuker, de sfeer is leuker. Uh, en het is fotograferen. Is dat toch als je naar nou dat hoofdpodium dat, dat het publiek een beetje massaler op dat hoofdpodium af begint te stappen? En het dat, dat publiek een... is massaler, beveiliging is massaler... stage managers zijn strenger. Uh, of nou eigenlijk de stage manager mag ik geen kwaad woord over zeggen, want het is echt een hele goede kerel. Ja. top samen meegewerkt. Uh, ja. Maar band managers zijn vaak strenger, want de bands zijn groter. Dus My baby natuurlijk, hè? Ja, ja, als, als je doen. leuke dingen wil doen als fotograaf, uh, dan moet je alsnog wel huisfotograaf zijn. Ja. Dan is Jupiler Podium leuk. Duidelijk verhaal. Um, maar misschien uh, had je toch wel even de behoefte... om dan uh, te gaan verdwijnen, denk ik. Uh, even in het uh, publiek of wat dan ook. Opgaan in het publiek. Dan heb ik toch wel een mooi bruggetje gemaakt... naar het uh, volgende nummer wat staat van... Susanna Sanders. En het nummer dat is Beeldschoon. Gaat over Disappear. Leuk nieuws, uh, zij komen 14 juni hier naar de studio. En dan uh, gaan ze dus uh, de tocht wagen van Zwolle naar Zandvoort. Ja, dat, dat, ik vind het wel stoer. Aspen Games en Wasted. Daarvoor horen we de Tiger Pilots met uh, Dave En daarvoor Suzanne Sanders met Disappeared. Het is uh, 13 minuten voor 10. We gaan naar een van de ambassadeurs van 5 mei... die ook op het hoofdpodium heeft gespeeld. Namelijk My Baby. Well, I say I'm doing fine, but most of the time it's a mess of mine. Ik krijg ruzie. <laughs> Ik krijg echt ruzie. Ja, er zit er hier zo eentje te vriemel aan de knopjes. Ja, ja, ja, het moet nog langer mee dan uh, vandaag. Ja, he? ja, het is goed. Uh, het is goed, baas. <laughs> <laughs> en terecht. Ja. Uh, dat waren de knopjes van de schuiven. Dan uh, wordt de muziek uh, gemute. zoals we dat in vak uh, noemen. Bourbon Avenue, Fighting With My Thoughts. En daarvoor My Baby Uprising stonden ook op het hoofdpodium, Marcus. Uh, ze mochten, uh, geloof ik, ja. bijna het uh, concert afsluiten, Wat het optreden. Nee, dat, nee, dat heeft uh, eerste minder gedaan. Want ja. je had het laatste was Ellen Clark. Uh, Alan Clark uh, daarvoor was uh, uh, Trekkervinger. Uh... Trekkervinger. Uh, ja. Trekkervinger, ah, trekkervinger. En uh, daarvoor, dat weet ik niet. Dat zijn uh, nog best wel eens... Uh... Je, je, je zegt het wel op een hele leuke manier. Een paar belletjes. <laughs> nou, van oorsprong zijn het uh, Vlamingen die, uh, die daar hebben gespeeld. Hè. Ah, ja. uh, met een trekkervinger. Ja. <laughs> uh, overigens, uh, over, uh, zeg ik het goed, over anderhalve week... dan hebben we hier uh, de Jumbo race dagen. En uh, daar heeft ook een dame die uh, dan te zien is... ook meegedaan aan Ze Of al heel wat uh, jaren terug, Ellen ten Doet ook. Uh -huh. Gaat ook mee uh, rijden. Uh, dat schijnen uh, Ford uh, Fiesta's uh, te zijn. Ah, <laughs> dat is wel even leuk. Uh, leuk. <laughs> Voor de mensen die het niet net weten, nadat ik uh, op zoek uh, was naar Ford <laughs> Fiesta's, kom jij met zo'n uh, ja, Fiesta. Ja ja. Aan, ja, ja, ja. Dat, dat, dat is een uh, klasse waar, uh, waarin, uh, waarin ze gaan rijden. Uh, tenminste, de Ladies GT Cup. Dat hebben ze zo bedacht. Ah, grote uh, grote supermarketen die. Uh, ik heb het nu uh, één keer genoemd, mag ik niet nog een keer noemen. Dus. Uh, uh, goed. Uh, uh, wij hebben dat een tijdje uh, lang niet gedaan. Maar wij zeggen dan altijd in koor. Tot, tot volgende, volgende week. week. En we kunnen dat ook nog. Ja, yes. we kunnen het ook nog. Uh, we schudden het zo uit de maal. Uh, volgende, week dan, uh, volgende week moeten we Engels uh, gaan praten. Want dan hebben we James Coutreier. Het is voor mij niet zo moeilijk. Voor jou niet. Voor mij iets, uh, is het wat meer werken geblazen. Want ik moet goed opletten met wat hij zegt. En ik moet uh, toch uh, redelijk gaan articuleren. Dus uh, ja, normaal gesproken is Marcus degene die, uh, die dan ook... Nou, hey, ik zal het hier niet aandoen uh, om uh, en te gaan technieken en te gaan presenteren. <lacht> Lijkt me niet. Goed, we hebben er nog eentje. Dat is uh, Loke met uh, Fringes. En uh, die uh, gaan we nu uh, nog uh, draaien tot aan het nieuws van 10 uur. En daarna is het de beurt aan... Benno met uh, Peaceful Radio. En dan zijn wij met nog een weekje wachten nog een keer uh, terug. Dit was Anteuren TV FM. Dag!